De die Gerrit Jan bekropen toen hij aan het graf van zijn vrouw stond weten we niets. Het enige wat in de geschiedenis is achtergebleven is de beschrijving van hun nalatenschap. Hij was verplicht om die te laten maken omdat hij met drie minderjarige kinderen alleen achterbleef. Dat het zijn stiefkinderen waren zal aan die verplichting nog extra gedicht hebben gegeven. Misschien heeft de familie van de overledene enige aandrang op Gerrit-Jan uitgeoefend... want lang niet iedereen hield zich aan dit voorschrift. In ieder geval vinden we beide getuigen die door de notaris bij de beschrijving worden geroepen... de broer van de eerste echtgenoot en de broer van Hendrikje zelf. Ze kwamen op 25 oktober 1824, smorgens om 10 uur bij elkaar... in het sterfhuis met een beëdigde getuigendeskundige en waren daar tot smiddags twee uur bezig met de minutieuze beschrijving van de inboedel. Aan deze en dergelijke beschrijvingen, waarvan er alleen voor het 19e eeuwse Dalfse ongeveer 200 bewaard zijn gebleven, danken we het inzicht in de samenstelling van een huishouden in die tijd en de veranderingen die daarin in de loop van de eeuwen hebben plaatsgegrepen. Vervolgens schetste hij in het kort het karakter van die veranderingen aan de hand van een tweede boedelbeschrijving uit 1888 en twee tekeningen van Jetses uit 1902 en 1950, waarna hij tenslotte de mensen in de zaal opriep om aan die kennis van de veranderingen hun bijdrage te leveren met een minutieuze beschrijving van hun ouderlijk huis aan de hand van de vragenlijst die ze vandaag hadden gekregen. Meneer koning, ik denk wel dat ik hier de oudste ben. Je hebt nu tot ons gesproken. Ik wil u daarvoor bedanken en ik wil dat doen met een gedicht. Zo'n boeg en het slot? Nee, twaalf coupletten. Die is er altijd bij. Geen anders wel aandoenlijk hoor. Maar ook verdopt, iranik. Ik reken maar dat als hij thuis komt, hij zijn vrouw met een stok slaat. Zullen we weer? Dag meneer Koning. Ga maar weer eens kijken bij de wc's. Is dat nodig? Het is niet voor te stellen zoveel rommel als mensen maken. Gaat het hier goed, Erik? Ja hoor. Het is wat doorwerken, maar we komen er wel uit. Prachtig. Heb jij al met veel mensen gepraat, Gerrit? Huh? Als hoofd van de correspondentenadministratie zou je iedere minuut moeten benutten. Ja, ik ga zo meteen weer. Ah. Even uitrusten. Uh. Gaat het niet gauw? Ja, alleen een beetje druk. Heb hebt geen hulp nodig? Ik heb hulp. Zo, oh. Ati en Pandai helpen me. Dag Maarten. Eef, jullie hebben het niet druk. Nee, ik geloof toch dat het een hele klim voor de mensen is. Nee, In... maar de mensen. Komt u binnen? Ik ben Eef Batelier. <laughs> Leuk dat u gekomen bent. Ben ik de eerste bezoeker? Alleen. Ongeveer. In we zitten er niet op te wachten, hoor. We vermaken ons best. Daar twijfel ik niet aan, maar waar zou dat aan liggen? Vraag het eens. Ik verwacht dat die band met liedjes wel zou trekken. Ik hoop, maar misschien associëren de mensen te veel met achtergrondmuziek. En de achtergrond bezoek je niet. Precies. Maarten, uh, kun jij nog eens uitleggen waarom ze in Noord-Holland ook roggebrood eten? Uh, dit is uh, meneer Koning, die is hoofd van de afdeling. Meneer Koning. In bepaalde gebieden van Noord-Brabant en Noord-Limburg... spreekt men van gaffel. Duidelijk verwant met het Duitse kabel. En er is een afwijkende vorm... die alleen te vinden is in het noordelijkste puntje van Limburg... en in Noord-Groningen. Daar spreekt men van riek... Risk. Lopend naar huis in het veilige donker vroeg hij zich af waarom de omgang met mensen hem me altijd zo diep ongelukkig maakte. Ook als hij tevreden kon zijn. Yeah. deze plaat van u? Ik word nog religieus, dacht hij. Dat was mijn vader toen hij oud werd. Vreemd is het wel, maar niet onbekend dat niemand je ziet zitten als je nergens bent. Blijf gij ter hulp gereed. O, blijf met mij. Hoor je dat? Ja? Dat hadden ze toch niet gezegd? Dat het zou gaan stormen. Ze weten er niks van. Zou de plant niet ommaaien? In een lichtschacht. Hm? Die staat daar wel goed, dacht hij. Zou je niet eens gaan kijken? Uh, ik zal even gaan kijken. De stille, donkere lichtschacht. Het geluid van de wind en de kerstklokken maakten hem gelukkig. Hij keek naar de plant. Het zachte bewegen van de bladeren ontroerde hem. Wat ben je godsnaam aan het doen? Wat doe je, idioot? Ik kijk naar de plant. Waarom kom je niet binnen? Omdat ik naar de plant kijk. Maar dat hoeft toch zo niet. Ik maak me ongerust. Hoef je toch niet de hele avond voor buiten het raam te blijven zitten? Het lijkt soms wel alsof je gek geworden bent. Oh. Kan hij nu kwaad of niet? Ik denk van niet, want ik heb hem nauwelijks zien bewegen. Koning, Met Jaap. Ik uh, zal vanmiddag niet bij het afscheid van Bavla kunnen zijn. Je bent nog ziek? Ja. Wil jij het regelen? Natuurlijk. De shack vind je in het ladekastje, in de voorste map. De sleutel ligt in dat glazen kastje mm -hmm. tussen de ramen. Mm -hmm. Onder het onderste plankje. Goed. Is er nou al enig uitzicht wanneer je terugkomt? Ik moet in ieder geval 9 januari terug zijn, want dan komt die man van wakkenis weer. Komen ze nou eigenlijk nog op de afdelingen? Ik denk het niet. Goed. Maak je geen zorgen over dat afscheid, ik zorg daarvoor. En het beste. Dank je. Balk is niet bij het afscheid van het Baveluij. Dus nou Hoe moet jij het doen. Nou, ik vraag me af wie daar moet spreken. Jij natuurlijk. Ja, van de andere afdelingen. De afdelingshoofden? ga eerst maar eens naar de kamer van Balk. Ja. Dag Simon. Hm? Uh, heb jij uh, Jantje de vorige week nog gezien? Ja, zaterdag bij Albert Heen. Dus ze durft de straat weer op? Ja, maar ik weet niet of ze ook naar het bureau durft. Zou jij er vanmiddag willen afhalen? Ja, natuurlijk wel. Dan bel ik erop dat je er tegen drieën bent. En als ze nou niet durft? Dan neem je een taxi. Maar het lijkt me beter als je loopt. Mm -hmm. Ik zal het doen. Oh ja. Lies, Jantje krijgt vanmiddag een check. Ik vind het niet zo aardig om die uh, zo te geven. Z zou jij de envelop willen versieren... Hoe weet je of ik dat kan? Je volgt toch avondcursus op de Rietveld Academie? Oh ja. En het schoolbord in de collegezaal. En wat moet daar dan op staan? Leven Jantje. En op de envelop de datum en dan voor Jantje bij haar afscheid van haar collega's op het AP Beta Instituut. Ik zal het proberen. Een andere tekst is ook goed. Hoe groot is zo'n cheque eigenlijk? Zoiets. Zoiets, ja. Oh ja. Zo. Ja, dus je probeert het? Ik zal het proberen. Dagje. He. dag, dag. dag maar Klaar. Balk is nog ziek. Akelig is dat toch? Wat heeft die man? God weet het, maar nu. Jantje, ja. uh, wie spreekt haar toe? Kun jij dat niet doen? Ja, maar van jullie. Nee, ik bedoel, kun je dat niet alleen doen? Dat kan wel... Ik denk dat Jantje dat veel prettiger zal vinden. Ik denk dat je gelijk hebt. <laughs> ik moet nog even overdenken, maar misschien is dat beter. Simon gaat haar halen. Zorg jij dat je met je mensen om half vier in de college wel bent? Ja, dat zal ik voor zorgen. Hebt u een kop koffie voor meneer Goud? Ja... Je voelt Bavelaar neemt vanmiddag afscheid. Ik weet het. Wilt u weer voor de drank zorgen? Maar er is helemaal geen drank meer. Die ga ik straks halen. Oh, ja, daar wil ik er wel voor zorgen. Graag. En de thee? De thee gewoon om half drie. Mooi. Oh, ja. Heb jij nog iets Jaap, hoor? Dat is nog ziek. En wie spreekt je uit je dan toe? Dat doe ik, tenzij een van jullie dat wil doen. Nee, dat doe jij dat